4 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De politie heeft aan de kust in het noorden van het land acht mensen gevonden die zeggen dat ze uit Noord-Korea komen. Ze zouden met hun houten vissersboot zijn aangespoeld. De vissers werden gevonden nadat de politie een melding had gekregen over een groep verdachte personen. Ze spraken geen Japans en konden pas worden verhoord toen er een tolk bij was gehaald. Toen vertelden ze dat ze met hun 20 meter lange boot op drift waren geraakt door motorproblemen. Bij de kust van Japan worden vaker Noord-Koreanen aangetroffen. Eerder deze maand redde de Japanse kustwacht drie Noord-Koreaanse schipbreukelingen.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 Het weer, toenemende bewolking met van het westen uit regen, minimaal rond 6 graden. In de loop van de dag wat droger en in het noordwesten soms wat zon. Het wordt een graad of 8 met een zwak tot matige wind uit noordwestelijke richtingen. In het weekend iets frisser met buien met hagel, natte sneeuw of onweer. Dit was het NOM. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. -M. Met nu de nacht. Er is heel wat over te vertellen over dit nummer. Uh -huh. Ja, het begint met Marseillaise en het eindigt met She Loves You. En het werd speciaal geschreven voor het op 25 juni 1967... allereerste via de satelliet live uitgezonden programma Our World. Juist. Er keken 350 miljoen kijkers in 26 landen. Ja. Wow. Maar weet je wat nog veel leuker is? Nou, zeg het. Heb jij wel eens geprobeerd om dat eind, he, helemaal dat, dat, dat eindstuk, om te analyseren wat daar allemaal door elkaar ingespeeld wordt? Nee. Ik wel. Het ja. is echt uniek hoor. Ja. Daar hoor je namelijk Inventio nummer 8 van Johan Sebastian Bach. Dat is dat trompetje. Dat is Inventio nummer 8 van Bach. Dan zit In de Moed erin. Yeah. Uh, all You Need Is Love zit er natuurlijk in She Loves You zit erin En yeah. Greensleeves Oh ja? Yeah? Ja yeah. Ga maar eens goed luisteren. Dan hoor je inderdaad dat al deze stukken daar mm. dwars door elkaar heen worden <laughs> gespeeld. Dat is echt ja, dat is zo heb ik het nooit naar nou, nee. dat, dat Van het trompetje, dat had ik nooit geweten hoor. Nee, maar dat, ik heb dat een keer uitgezocht. en Ik, ik vond het zo leuk om dat, dat te weten. Dus uh, ga, gaat u maar eens luisteren als u het nog een keer wil, wil horen. Inventio nummer 8, dat wordt gespeeld door het trompetje. Van Bach, en dan hebben we. In the Mood zit erin. Uh, Greensleeves zit erin. En natuurlijk. She Loves You. Ja. En uh, All You Need is Love. Nou, dat zijn vijf nummers dwars door elkaar heen. Ja, ik wist er twee van. Ja. <laughs> Hoe verzingen <hoeven> het? <laughs> Goed. All You Need is Love dus. En. Of 25. Uh, ja, natuurlijk ook. Model gestaan voor het programma voor Robert van der Brink. En. Uh, Tem, tem, tembrink. Robert Robert Tembrink, okay. ja. Oké. Okay. Okay. Gaan we meteen door met 24. He's a real nowhere man Sitting in his nowhere land Album Rubber Soul uit 1965. Want ja, de heren maakten twee LP's per jaar he, die, ja, in die, ja, die ja. tijd. Want Help was natuurlijk het 65, maar Rubber Soul dus ook. En de kwaliteit, he, allebei. Ja, geweldig. Ongelooflijk. Ja. Is trouwens, nog een. Waar je nog iets vertellen? Of? Uh, nou ja, in ieder geval, uh, dat uh, Johnny heeft het nummer geschreven. En hij was al vijf uur lang krampachtig bezig geweest om uh, iets met enige betekenis over hemzelf te schrijven ja. voor Rubber Soul. Hij werd er gewoon hopig van, want het lukte niet. En toen ging je maar even naar bed. Daar gebeurden toch de beste dingen. Ja. En uh, daar was opeens nowhere man. Text en muziek in ja. een mum van tijd. En er is nog een leuk uh, wetenswaardigheidje... wat ik weer ergens gelezen heb. Ja. Het was namelijk... Het eerste nummer, het allereerste nummer. waar de Beatles op Fender-gitaren speelden. Oké. Okay. Ja, de, de solo hier was op een Fender Stratocaster. Dat was de allereerste keer dat de Beatles die gebruikten. Want de Beatles hadden natuurlijk die en ja, ja. die Gretsch van, uh, van George. en de Huffner van Bas, van Paul. Uh, maar dit was het eerste nummer waarom ze. Dat is ook, daarom heeft dit nummer ook een heel ander gitaar geluid. Dus het was het eerste nummer waar de Beatles dus speelden. John en John George samen op een Vender Stratocaster. Dus okay. dat ook nog even erbij. Dat was, ja. toch, ook, dat was toch ook het. Uh... Het nummer, tenminste, de gitaar waar... Hank B. Marvin op zo'n Ja, de Mark Notfler. Ja, dat was dat. Ja, Goed, was. nou, het volgende nummer is ook wel weer nodig over te vertellen. Want het was natuurlijk voor de mensen die gewoon leuke liedjes dachten. leuk vonden vond, was dit nummer wel een hele erg grote overgang. Ja, als, maar, je, als je nou weet waar de inspiratie voor dit nummer vandaan kwam. Ja. The Psychedelic Experience, a manual based on the Tibetan book of the dead. Ja, ja. Weer van Timothy Leary thuis. Ja, ja, ja, ja. Daar is hij weer. Ja. <laughs> Tune in, drop out, wedding ik ja, precies ja, En de titel van het nummer... Tomorrow Never Knows... Ja. is weer zo'n ja Want hij had in een interview... op de vraag of hij een stuk van zijn haar zou laten knippen... gezegd... Tomorrow Never Knows. Ja, typisch Ringo. <laughs> en uh, George Martin had er ook het nodige moeite mee... want hij zegt... dat kan niet jongens, een nummer met maar één akkoord. Dat kan gewoon niet. Maar... Um, dat uh, bleek, bleek wel te kunnen. Dat ja. bleek wel te kunnen. Vooral ook de alle rare effecten die erin zitten. En uh, er was ook nog iets aan de hand met de, de opstelling van de drummicrofoons. Ja. Want die, die, uh, die Geoff Emerick, die uh, dus ook studio-technicus uh, was toen. Heb ik in een boek van hem gelezen. Die kreeg op zijn flikker omdat hij de microfoons veel te dicht bij de drums. Dat mocht helemaal niet. Want er waren bij IMI strenge voorschriften ja, ja, ja. hoe uh, microfoons neergezet moesten worden. Dat staat inderdaad in het boekje. Ja. En uh, nou, Geoff Emmerich die had dat dus helemaal anders opgelost. En de microfoons totaal op een andere manier veel te dicht. En, uh, nou ja, daar kreeg hij dus behoorlijk van op zijn flikker. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ik laat eerst een stukje demo horen. Want die is namelijk nog gekker dan het origineel. <laughs> We gaan wel even door zo. Dus, en uh, nog een, een, een uh, leuke wetenswaardigheid was dat uh, uh, die stem van Lennon die wilde eerst <laughs> bij de opname aan zijn voeten opgehangen worden. <laughs> wilde die zien wat dat, wat dat zou opbrengen? Nou, dat, dat deden ze dus maar niet. Maar die, die stem moest wel een heel apart stemgeluid krijgen. En toen hebben ze op een gegeven moment uh, hebben ze de microfoon aangesloten op een Lesliebox. Nou, je weet misschien wat een Lesliebox is. Dan zag die, die dingen die meestal achter de Hamiltonorgel staan. Met die draaiende speakers en trommels erin. Ja, ja, ja. Nou, zo zijn ze dus aan dit stemgeluid gekomen. Dus de microfoon werd aangesloten op een Lesliebox. En uh, nou, zo dus gingen ze dan. Tjoh, ja, Hij wilde eigenlijk ook naar de Himalaya, hè? Dit is de echte versie. Ja. Klinkt toch wat beter, vind ik. Het ene akkoord komt niet helemaal, want er zitten er wel twee in. Je bent ben al scherp, hè? Ja, er zitten er twee in. <laughs> ja, en al die tapebloops, hè. Die, die, dat was natuurlijk eigenlijk wel weer een voorloper... van waar Lennon Later nog wel uh, mee aan de gang zou gaan. Al die tapebloopjes erachter. apengeluiden, uh, orkestgeluiden. Maar het waren allemaal tape Ja. En uh, als je dus nagaat, hoe ze dat, dat toen... Ze hadden geen computers of zo. Dat werd allemaal dus met bandjes en, en, en dingen werd had geregeld. Dus dat, was, dat is best een hele klus geweest. Ja, dat Tomorrow wel. Never Knows. Het slotnummer van het album Revolver. Mm, heerlijk. Toch? Ja, natuurlijk. Ja. Nummer 23 trouwens was dat. Oh. Oh. En dan zo, gaan we schieten op. Nu... We schieten lekker op. Even. We gaan naar 22. Ja, en er dus is weer een demootje. Een de ah, leuk. Ja. Weer een demootje eerst. Heerlijk. En dan de echte versie. Hoezo? van Help. Ja. Goed zo song we'd like to sing Jump! is our latest record or our latest electronic noise depending on whose side you're on any road we'd like to carry on with it it's the last number we'd like to thank you all for being so wonderful <laughs> and it's called Help 1, 2, 3, 4 Laten we het nog wel even door. Maar yep. we pakken lekker de echte versie. De betere. De betere. Hoppa! I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help, when I was younger, so much younger than today, I never, need. I never needed anybody's help in any way. Open up the doors Help me if you can Dan mooi. En Lennon zou later van uh, dit nummer zeggen dat hij het een van de beste Beatle nummers vond die hij ooit, ges die hij ooit geschreven had. Samen met Strawberry Fields. Ja, want uh, en dan vroegen ze waarom dan? Hij zei, because I meant it. Kijk. Want hij voelde zich helemaal niet zo lekker in die tijd. Nee, dat was uh, een vet Elvis periode. Geloof ja, ik. ja. zoiets. En, en vandaar dat hij help een van de beste nummers vond die hij ooit geschreven had. Goed. Hey, even kijken. We ja, gaan nog verder terug in de tijd. Ja, naar 1963. Ja. Yeah. En als je nou een opening wil hebben van een album... Dan moet je deze, dan moet je je deze nemen. nemen ja. Dan heb je een echte opening. Precies. 1, 2, 3, 4... Standing There, yeah. De originele titel was 17. Ja. Nou, weet je. En hij heeft ook nog gezegd, Paul, dat de baslijn van ISLR Standing There nood voor nood was gekopieerd van Chuck Berry's Talking About You. Nou, dat kan. Weet je dat ook weer? Ja. Ik heb daar nooit zo op gelet, moet ik eerlijk zeggen, maar ik de, ook... het zal ongetwijfeld waar zijn. Uh, ik geloof het direct. Uh, ja. Als hij het zegt, geloof ik Precies. het. Precies. Goed. We zijn naar de top 20 toe. Ja, Oh! Wow! Oeh! En het begint al meteen lekker met de top 20. Ja. het lijkt goed. Sergeant Pepper en with a little help from my friends. Uh, ik hoop dat hij doorloopt. Anders moet jij even. Dan uh, spring ik even in. Spring in. Sergeant Pepper, de twee opening tracks en Sergeant Pepper en With A Little Help From My Friends. Ringo Starr in de rol van Billy Shears. Ja, nee. ja en uh, u weet het misschien nog, we hebben daar dit jaar aandacht aan besteed. Prachtige remix van het album Sergeant Pepper is uitgekomen die nog veel mooier klinkt dan het origineel. Ja. Maar <coughs> dit waren de originele uh, tracks van dit album. Het volgende liedje werd weer geschreven door John Lennon. en werd opgedragen aan. Uh, als ik het goed heb. het zusje van Mia, Mia Farrow. Mia ja. ja. En dat uh, gebeurde allemaal. in. Mira. Uh, ja, Rishikesh. Uh, Rishikesh, ja. ja. Bij die Maharishi. En uh, Prudence. want dat was het meisje dus. Ja. die was zo obs obsessief bezig met de meditatie. tijdens hun verblijf daar. dat. Uh, de Maharishi had ze gevraagd om uh, Prudence even. Uh, uh, ja om contact met haar te maken... omdat Prudence John en George uh, vertrouwde. En omdat ze als een soort kluizenaar bezig was met mediteren... en zelden haar huis uitkwam. Mm -hmm. Ze zei dat uh, iedereen wel serieus bezig was... maar dat zij behoorlijk fanatiek was. Ja. En ze was dus erg vereerd met het lied dat John over haar had geschreven. De heer Prudence. tweede stuk uh, <treeks> ging gelijk over vanaf back in the USSR ja. naar uh, dit prachtige werkje. Uh, Ongelooflijk mooi. Um, volgende is weer een, een demootje. Mm. En die laat ik weer even zeker tot na het middenstuk horen. Want daar kun je dus goed horen dat dingen nog wel eens mogen veranderen. Zit daar een trompetje in? Uh, bij deze versie niet. niet. Nee. Dat, bedoel ik. dat is juist zo leuk. <laughs> ja. Deze versie niet. Dat, kijk, we kennen allemaal de single-versie met die trompet. Ja, ja. Maar het oorspronkelijke was anders. En eh, dat komt omdat Paul McCartney eh, toen de tijd een versie hoorde van Bachs, eh, ik dacht, tweede brandenburgers concert. Waar dus zo'n zo hele hoge trompet in zit. En daar kwam hij dus mee bij George Martin. Zegt, eh, luister, ik heb gisteren een uh, klassiek stuk gehoord. Met zo'n uh, tremendously high trumpet. Can we use it? Ja, dus kwam uh, George Martin aan de bak. En er werd inderdaad zo'n barokmuzikant uh, die werd erbij uh, gehaald. Ik weet zijn naam niet, maar dat is niet belangrijk. Maar de, die was, dat was een van de mensen die dan zo'n bachtrompet kon bespelen. Ja. En die moest dus die ja. zolder doen. Maar uh, bij de demo is het helemaal anders. Luister maar. Penny Lane, there is a bar, every head is at the wat een verkeerde, sorry. <laughs> Dit is hem. And all the people that come and go. Stop and say hello. On the corner is a banker met a motor car. The little children laughing him behind his back. Trompet trouwens, dat was David Mason. Ja, klopt, ja. Yep. dat klopt. Dat was nummer 18 trouwens. Ja, we schieten lekker op. Penny Lane. Maar het gaat nog wel even duren hoor, want ik heb nog een heleboel demo's ook. Oké. Okay. <laughs> dus we gaan gauw door met een nummer prachtig liedje van uh, nummer 17. Ja, ja, nummer 17. Van het album Revolver. Here, there, and um, everywhere. Is dat zo? Ja. Yeah. Huh? Nou, we zullen het afwachten. Oké. Okay. Hij doet het hier niet. Hij doet het hier niet. Nou, dat doe jij het wel. zal ik even inspringen anders. Ja, doe maar. Even kijken. Kan jij wel. Komt She's beside me, I know I need album Revolver, nummer 17. Ga door <coughs> naar nummer 16. <laughs> ja, daar bestaan twee versies van trouwens. He. Nou, er zijn er nog meer. Want ik heb nog een andere versie gevonden. Oh, okay. Ja, hoor maar. We're are flowing out like endless rain into a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 Stands before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Inciting and inviting me Limitless undying love Which shines around me Like a million suns And calls me on and on Across the universe Jagaroo Ja, je hebt ook dus die uh, versie die uh, als bonus kwam op het album Wildlife. Ja. Uh, dat was een versie. Dit is een andere versie. Wel mooi trouwens. Uh, en ik heb na deze eigenlijk geen behoefte meer aan de originele versie. <laughs> Oké. Okay. Want, nee, want dat is weer zo'n nummer waar veel Spector met zijn poot aan gezeten mm -hmm. heeft. En waar we zo'n zo jankoor achter zit. Woo! Dit is zo mooi, fris en open. En eigenlijk zoals door het liedje door Lennon ook bedoeld is. En, en Spector heeft ook dat nummer, net als de Longe waarding Road gewoon naar de, naar de verdommenis geholpen. En ik heb geen zin meer om dat nog, nu we zo lang bezig zijn, slaan we die over. En die, in die, uh, die andere versie die op dat liefdadigheidsalbum is verschenen, ja. van het Wereld Natuur die... dat was ook een hele goede versie. Ja, dat was ook een hele mooie, hele versie. mooie versie. Die begon met wiek geklapperd. Ja, van precies, Frons, ja. Ja. Volgende nummer is ook weer een demootje eerst uh, van Norwegian Wat? Wood. Ja, oké. Okay. I want had a girl or should I say she wants had me.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 Het staat uh, in een lagere toonsoort. Een hele toon lager. Mm -hmm. En uh, wat hier ook nog belangrijk is. Dat hier bingo op meedrumt. En in de originele versie doet hij dat niet. Oké. Okay. Met op. En die zaten bij die demo-versie er wel op. Yeah. En hij was een toontje hoger. En heb je er nog iets leuks over te vertellen? over dit nummer? Nou, de titel Norwegian Wood die kwam van het feit dat Peter Asher, die had zijn kamer laten decoreren met houten lambrisering. Ja. En dat is vandaar de titel Norwegian Wood. Maar ik heb een heel ander verhaal gehoord oh. over dit nummer. Oké. Okay. Ja, ik heb een heel ander verhaal. Ik weet niet of waar het waar is hoor. Ik bedoel, maar ik heb een heel ander verhaal gehoord. Ja, dat is. Uh, dat John Lennon dit nummer schreef om zijn vrouw, toenmalige vrouw Cynthia, te bekennen dat hij vreemd gegaan was. Nou, hij wilde het eigenlijk niet dat ze het, weest, dat het wist. Oh. En daarom ging hij heel omzichtig met de tekst om. Ja, Precies. Want hij was op vakantie met, uh, met haar, Ja. Met, uh, samen met George Martin en zijn vrouw Judy. Ja. En hij wilde natuurlijk niet dat Cynthia achter die relatie kwam. Nee. Dus toen ging hij er heel omzichtig met de teksten. Oh, was dat het? Ik had het maar de, de Norwegian Wood, dat kwam van die Peter Asher's oh, okay. kamer. Goed zo. Nou, dan zijn we. Dan zijn we, dus... zijn eruit. we zijn eruit! Nummer 14. I'm the Walrus. I'm the Walrus. Komt er maar. Ja, die komt. Oké. Okay. <laughs> Maak je geen zorgen. Nee. Hij komt. Ja, ik had er nog een demo van, maar uh, die laat ik even zitten. Okay. Want anders dan, uh, komen we in tijdnood. <laughs> en dit is ook goed. ...zijn we ook alweer door het uh, zesde uur heen. Zoals ik, uh, oh, zo is het, het zeven uur dan alweer, Nou weet ik het niet meer. Het <lacht> dit, uh, dit, uh, even kijken, <lacht> dit, wordt het, dit was het zevende uur. Dit was het zevende, zevende uur al, we gaan dus alweer. naar het acht uur. We achtste gaan het uur. toch onze belofte zwaar maken. Dan en dit, we... was, dit was trouwens ook weer een nummer waarbij de BBC dacht van... ...het wordt tijd om weer een ban uit te spreken. Ja. Boy, you be the naughty girl. You let your knickers down. Ja. Dat mocht niet, hè? Nee, mocht niet, hè? Dat en uh, er is nog iets leuks over te vertellen, trouwens. Ja. Zeg ik even eens een metaaltje op. Vind ik wel leuk. Ja. Uh, er is nog iets leuks over te vertellen. Je hoort in dit nummer helemaal van die rare piep- en krasgeluiden, hè? Mm -hmm. Weet je wat dat is? Nee. Oh, ik wel. <laughs> John Lennon, die wilde er nog iets, iets aan, aan gekke geluiden in hebben. En, en ze konden het niet vinden. En toen op een gegeven moment komt hij de studio inrennen met een oude korte golfradio. Oh, vandaag. Ja, en ja, eh, ja, die piepen dan zo, hè? die, ja. die korte golfradio's. Ik weet niet of die dingen nog bestaan, of je dan weet wat het is. Maar die korte golfradio's, die, die hadden heel veel storing en piepen en kraken. Weet ik het allemaal niet. Nou, dat zijn die geluiden. Die werden er gewoon in het stuk opgenomen. Oké. Okay. We gaan naar het nieuws van vijf uur, dames en heren. En we hebben nog een uur te gaan. En ik, misschien gaan we nog wel door de klok van zes. Nou, we uur. hebben nog dertien nummer, uh, nummers. Ja, maar één we... van, van die nummers duurt zestien minuten. Dus. Ja, wel. Nou. Hmm. En ik heb ook nog een paar demo's. Die ja, in, uh, precies. Dus. we zien wel. Oké. Okay. Tot zo. Tot zo.